11 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Ronald Koeman is zijn debuut als bondscoach begonnen met een nederlaag. In de wedstrijd tegen Engeland verloor Oranje met 0-1. Het enige doelpunt in de arena werd gemaakt in de 59e minuut door Jesse Lingard. Voor de oefening te land werden in het centrum van Amsterdam zeker 90 Engelse voetbalsupporters opgepakt. Ze misdroegen zich op de wallen. In Amsterdam is vanavond een buitenlandse touringcar beschoten. Niemand van de tientallen passagiers raakte gewond. Ook de chauffeur bleef ongedeerd. Wel is er een ruit vernield. De schutter is onbekend. Ook is onduidelijk waarom de bus werd beschoten. Mogelijk had de buschauffeur vlak daarvoor een verkeersruzie met de dader.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 Topondernemer Elon Musk heeft de Facebook-pagina's... van zijn bedrijven Tesla en SpaceX verwijderd... als reactie op het schandaal bij Cambridge Analytica. Zijn bedrijven hadden samen ruim 5 miljoen likes. Vijf leiders van partijen die streven naar Catalaanse onafhankelijkheid... zijn opgepakt. Ze werden al vervolgd voor betrokkenheid... bij het illegale onafhankelijkheidsreferendum vorig jaar. Ze waren op borgtocht vrij maar het Spaanse Hof is bang dat ze vluchten... of doorgaan met de onafhankelijkheidsstrijd. In Catalaanse steden is vanavond opnieuw gedemonstreerd... tegen de Spaanse autoriteiten. De man die vandaag een groep mensen gijzelde in een Franse supermarkt... werd al langer in de gaten gehouden. De Franse aanklager zegt dat de Marokkaan van 26 banden had... met een islamitisch-fundamentalistische groep. Toch zouden er geen aanwijzingen zijn geweest voor een aanslag... De man doodde drie mensen en werd zelf door de Franse politie gedood. Een vrouw die nauw contact met hem zou hebben, is opgepakt. In verschillende steden in Polen zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan... om te protesteren tegen het aanbanden leggen van abortus. De Poolse abortuswetgeving is een van de strengste in Europa... maar de conservatieve regering wil nog verder gaan. Abortus zou alleen nog mogen als het leven van een zwangere vrouw in gevaar is... of als ze is verkracht. Premier Rutte is er nog niet gerust op dat de Amerikaanse importheffingen op Europees aluminium en staal definitief van de baan zijn. President Trump heeft de heffingen voor Europa opgeschort, maar Rutte zegt dat er nog keihard moet worden onderhandeld tussen de EU en de Amerikanen. De Europese leiders hebben vandaag op een top in Brussel overlegd op de dreigende heffing op staal. Dan het weer nog, bewolkt, in het noorden wat lichte regen... de temperatuur daalt vannacht naar 1 tot 4 graden. Morgen bewolkt, smiddags een kleine kans op zon... en het wordt 9 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Nu in het Kruller-Müller Museum. De Messenas en de Verversbaas. Een fascinerende tentoonstelling over de artistieke relatie... tussen Helene Kruller-Müller en Bart van der Lek. De bekroning van het De Stijljaar. Wegens succes verlengd tot en met 13 mei... Het hele jaar door genieten van een groene, strakke grasmat? Dat kan. Strooi nu POKON biogazonmest en je gazon wordt mooi groen, sterk en gezond. POKON, groen, doet je goed. Specksavers Hormite 5. Ja, maar Specksavers is een opticien die hoortoestellen erbij verkoopt.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 Ook kinderen met een handicap. Steun het Lilianenfonds. Ga naar Lilianenfonds.nl Slim online boekhouden voor accountants en ondernemers. Samen het beste resultaat.nl Alle kinderen willen groeien. Ook kinderen met een handicap. Ga naar Lilianenfonds.nl De beste prijs voor nieuwe kozijnen bereken je nu zelf bij Crayon met een C. Opmeten, online invullen, prijs! Crayon, kozijnen. Complimentjes? Extra aandacht? Flirten is niet strafbaar. SecondLove.nl Gute Nacht, Freunde. Het wird tijd, für mich zu gehen. Was ik nog zu sagen hätte, dauert eine Zigarette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 Wanneer ik ochtends in de auto zin heb in ongegeneerde vrolijkheid... in plaats van verantwoorde actualiteiten, dan zet ik hem altijd even aan. En vaak lijkt de automobilist naast me op de snelweg... ook te, te lachen om zijn melige grappen. Maar helaas, Edwin Evers stopt er na 21 jaar op de radio mee. En daar baal ik ongegeneerd van. Goedenavond en welkom bij het Oog op Vrijdag. De hoogblonde slagerzanger Heino veroorzaakte ophef door, ook vrij ongegeneerd... zijn oude plaat met SS-liederen cadeau te doen aan een Duitse minister. Astrid Holleder en drugsbaron de Hakkelaar blijken onvermoeden muzikale talenten te bezitten. Vicepremier Ollongren blikt terug op de verkiezingen en het referendum van woensdag hoe Bolivia al ruim een eeuw lang ruziet met Chili... om hun toegang tot de zee terug te krijgen... en het NK-legpuzzelen komt eraan. Daarom duiken we in de rijke geschiedenis van het stukjes leggen. Dat allemaal straks, eerst het nieuwsoverzicht. Vrijdag 23 maart. Ik heb als commandant van mijn eenheid een vijand moeten uitschakelen. Deze vormde toen een ernstig gevaar voor de operatie. Een gevaar voor het leven van mijn mannen en voor mezelf. Vanwege de grote politieke en militaire gevoeligheid... en het hoge afbreukrisico heb ik dit incident lange tijd geheim moeten houden. Ja, dat was de verklaring die oud-commando Marco Kroon begin dit jaar deed. Kroon trad in de media met een verhaal over een gijzelingsactie... tijdens een missie. Vandaag bleek dat Defensie commando's heeft teruggetrokken... uit een missiegebied na die verklaring. Volgens militair historicus Christ Klep heeft Kroon gevaarlijk gehandeld. Zeker iemand die dient bij een Special Forces-eenheid... bij de commando's in dit geval... Een vrij recente operatie waarin operationele geheimen kunnen worden prijsgegeven, dat kan niet. Binnen Defensie en de inlichtingendiensten bestaan twijfels over zijn verhaal. Als een gespierde blanke westeling blijkbaar in de buurt van zijn auto komt aanrijden en hij schiet 40 kogels af, dan denk ik dat de wijk op stelte staat. Dat mag ik toch aannemen in ieder geval. Dat je dat vervolgens ook niet meldt, denk er nu al een paar maanden over na, maar kan niet verklaren. Het Openbaar Ministerie heeft een kroongetuige... die in ruil voor strafvermindering tegen de mocro wil getuigen. Zo'n advocaat vertelt waarom hij een boekje open wil doen... over die criminele organisatie. Hij was niet in beeld voor enig misdrijf en leefde onder de radar. In de groep waarvan cliënt deel uitmaakte... werden opdrachten tot liquidaties gegeven... en werden deze voorbereid dan wel uitgevoerd. Naarmate de tijd verstreek is dat aan het geweten van cliënt gaan knagen. En dat hij wil praten is best bijzonder. Die praat, die gaat. Niemand durft te verklaren. Dat is nog niet, nooit gebeurd bij geen enkele liquidatie. Dus wat dat betreft is het echt uniek dat iemand durft te getuigen. Premier Rutte was in Brussel waar zorgen zijn... over de Amerikaanse handelsbeperkingen... die voorlopig alleen voor China gelden. Het is op zichzelf goed nieuws dat de Verenigde Staten... per omgaande een uitzondering maken... voor staal en aluminium uit Europa. Uh, maar... Tegelijkertijd moeten we ook zeggen, daarmee zijn we er nog niet. Want dat Europa nu gespaard blijft... betekent niet dat de spanning al uit de lucht is. We willen dat de uitzondering niet tijdelijk is... namelijk, zoals het er nu uitziet, tot 1 mei, maar permanent. De EU bereidt zich voor op een tegenactie. Hopelijk is ze niet nodig, maar ik vind het wel belangrijk... en dat vonden we allemaal vandaag... dat er geen misverstand kan bestaan... over onze vastberadenheid en eensgezindheid. Het debuut van Ronald Koeman bij Oranje is uitgelopen op een verlies. 1-0 voor Engeland. En dat moet beter, zegt ook aanvoerder Virgil van Dijk. Kijk, je speelt tegen Engeland. Uh, een team met veel kwaliteit. Um, maar ja, we moeten aan onszelf kijken en het moet beter, dat is duidelijk. Ja, beter Sportnieuws kwam uit Den Haag. Daar werden de medaillewinnaars van de Olympische en Paralympische Spelen gehuldigd. Oud-NOC-NSF-voorzitter Erika Terfstra was als van ouds dol enthousiast. Ik heb genoten van alles. Van de Spelen, van de Olympics en van de Paralympics. En nu van de huldiging. Het was zo leuk. Ja, ze vond het bijzonder om te zien hoe groot haar generatie Olympiërs is geworden. Ik heb Sven en ik heb vooral Irene Buust zien komen als Gup... voor de eerste keer een Olympische Spelen de wereld was te klein. Het was zo fantastisch. Nou, en zien, heb ik ze natuurlijk helemaal meegemaakt... zoals ze zich helemaal hebben ontwikkeld. En ja, daar ben ik heel trots op. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En de krant van morgen is gelezen door Maud Schreurs. Het nee bij het referendum over de inlichtingenwet... kwam als een complete verrassing voor Rutte 3, lezen we in de Volkskrant. Opiniepeilers wezen eerder nog op een ruime meerderheid voor de wet... maar de meeste mensen stemden juist tegen... Nu moet het kabinet aan de slag om de wet er alsnog doorheen te drukken... en dat gaat de eensgezindheid binnen de coalitie... voor het eerst echt onder druk zetten, meent de krant. VVD en CDA willen de inlichtingenwet op 1 mei in laten gaan... maar of D66 hierin mee kan gaan is de vraag. Het zijn vooral hoogopgeleide jongeren uit de steden... die massaal tegen hebben gestemd... en dat is nou juist de groep waar de partij van Alexander Pechtold het van moet hebben. D66 heeft al moeten inleveren bij de gemeenteraadsverkiezingen... en zal er weinig voor voelen om opnieuw op de pijnbank te gaan liggen. De mestfraude komt Nederland duur te staan in Brussel, Meldtrouw. De Europese Commissie zegt dat Nederland veel te weinig doet... tegen boeren die de zogeheten mestwet overtreden. En daarom worden we op de vingers getikt. Nederland had gevraagd om een uitzonderingspositie van vier jaar. In die periode mogen boeren meer mest uitrijden... dan hun collega's in andere landen. Brussel heeft van de vier jaar twee jaar gemaakt. De commissie wil dat Nederland duidelijker maatregelen... tegen mestfraude neemt. Pas daarna valt te praten over verdere verlenging... van de uitzonderingspositie. Minister Schouten van Landbouw is opgelucht. Ze had erop gerekend dat de EU de Nederlandse uitzondering... helemaal zou beëindigen. De vader van de Poolse premier heeft ophef veroorzaakt in Israël... door te beweren dat de Poolse joden in de Tweede Wereldoorlog... vrijwillig en zelfs graag naar het ghetto in Warschau gingen... Hij zei dat volgens een Nederlands Dagblad... in een interview met een Pools tijdschrift. De vader beweert dat de Joden naar het ghetto waren gevlucht... omdat ze daar niets te maken zouden hebben met die akelige Polen. Israëlische media hebben de uitspraken met enige verbijstering geciteerd. Een krant schrijft dat de opmerking historisch onjuist is... en dat de bewering de tragedie van de Joden lijkt te minimaliseren... door te suggereren dat ze alle ellende deels over zichzelf hebben afgeroepen. En misschien weet u nog hoe het smaakt. De melk van vroeger die in flessen zat. Hij is sinds deze week te koop bij kruidenier Verbeek in het Friese Beurdaard. En het is een echte hit, meldt de Telegraaf... Verbeek vond de melk in kartonnenpakken niet te pruimen. Hij ging daarom bij verschillende veebedrijven langs... om melk met de juiste afdronk te vinden. En die vond hij op een boerderij in tweede Exloermond. Daar geven de koeien, door de voeding die ze krijgen... melk die de smaak van vroeger heeft. En die vliegt nu over de toonbank. Net als de vla, karnemelk en yoghurt die van dezelfde melk worden gemaakt. Volgens de kruidenier komen mensen uit de hele regio naar zijn winkel. Niet alleen voor zijn zuivel, maar ook voor de accessoires uit grootmoeders tijd. Zoals die ouderwetse mandjes voor de lege flessen. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. van Michel David, Taken It Back. Het is vrijdagavond, tijd voor het gesprek met de minister-president. Tijd om te schakelen met Wilma Borgman. Goedenavond, Wilma. Ja, goedenavond, Simone. Nou, het gesprek is vandaag met vicepremier Keisa Ollongren. Waarom met haar? Nou ja, Rutte zit in Brussel te vergaderen met zijn Europese collega's. En zijn eerste vervanger, uh, vicepremier Hugo de Jonge... die moest vandaag de Olympische sporters huldigen. Dus inderdaad, net op de dag dat het referendum besproken moest worden... was het de D66-vicepremier die op ons werd afgestuurd namens het kabinet. Nou, wat een gelukkig toeval. Ja, inderdaad, ik weet ook niet of ze daar zelf nou heel blij mee was. Uh, maar ze is bij uitstek de minister om dat referendum mee te bespreken. Dus Simone, dat heb ik ook maar gedaan. Nou, laat we gaan luisteren. Mevrouw Ollengren. welkom bij het oog Dank op deze vrijdagavond. Ik dacht even, zou het nou toeval zijn dat uh, Hugo de Jonge er niet is... omdat hij die Olympische Sporters moet huldigen? Moest die huldiging echt vandaag? Uh, ja, nou, de, blijkbaar. Uh, uh, volgens mij is het inderdaad altijd zo... dat na afloop van de Olympische Spelen en, en de Paralympics... Uh, dat de eerste vrijdag daarna uh, die huldiging is. Ik geloof wel dat dat regulier is. Ja. U voelde zich niet uh, onheus bejegend door deze planning? Nee, helemaal niet. Uh, ja, ik had natuurlijk ook dolgraag de medaillewinnaars uh, gezien... maar uh, het was nu mijn beurt om iets anders te doen. Ja, want we gaan het natuurlijk over het referendum hebben. Ja. Uh, het referendum van afgelopen woensdag. En dan wilde ik het eigenlijk niet zozeer over uh, de inhoud hebben... van die inlichtingenwet en eigenlijk ook niet zozeer over de uitslag... maar wel over het instrument van dat referendum. Um, ziet u in de manier waarop het gegaan is afgelopen woensdag... en de aanloop daarnaartoe... ziet u daarin reden of bevestiging voor de wens van het kabinet... om dat referendum af te schaffen? Nee, ik, ik, ik scheid die twee dingen toch echt van elkaar. Welke uh, twee dingen? Uh, de, dus het referendum over de WIF dat net achter de rug is... En het voornemen, uh, wat inmiddels ook door de Tweede Kamer al is geaccordeerd... van het kabinet om het uh, raadgevend referendum in te trekken. Hè. Dus dat, want dat voornemen was er al uh, bij de formatie. Omdat staat... u er niet tevreden over was, hoe het ja, gegaan was. Dat, dat staat in het, in het coalitieakkoord. Er uh, staat ook in waarom. Uh, maar ja, de wet is er natuurlijk nog steeds. He, totdat die ingetrokken is, is er een wet op het raadgevend referendum. Uh, vandaar dat er afgelopen woensdag een raadgevend referendum is gehouden. Ja, en de, en de wens is nu van het kabinet om dat referendum af te schaffen. Dan is de vraag, is er afgelopen woensdag reden geweest... om, he, om, om, om dat door te zetten? Je zou ook kunnen zeggen... Er is veel discussie geweest over die inlichtingenwet. Iedereen is geconfronteerd met voors en tegens. Er is door veel mensen gediscussieerd, uh, afgewogen. Dat is misschien een hele goede manier om beleid aan de man te brengen. Ja, maar toch bl blijf ik het van elkaar scheiden. Dus aan de ene kant, dat is niet een voornemen... maar een, een intrekkingswet die al door de Tweede Kamer is. Uh, de Eerste Kamer moet de intrekkingswet... over het raadgevend referendum nog behandelen. Uh, en het andere, namelijk dat er zo net een raadgevend referendum is gehouden... over een wet... Uh, die, die er ook is, die al door de Tweede Kamer een jaar geleden is aanvaard. Uh, en de uitslag van dat raadgevende referendum, dat ligt nu voor. Uh, en daar zullen ja, we ons kabinet mee aan de slag mee. moeten Zeker. gaan. Ja. Laat ik het dan anders vragen. Vond u het een succes, dat referendum? Um, ik vond afgelopen woensdag uh, de verkiezingen eigenlijk wel een succes. Hè. Je kunt waar gemeenteraadsverkiezingen en uh, raadgevend referendum op dezelfde dag. Dat is ons niet ontgaan. Uh, precies. En de opkomst bij, het, uh, bij de gemeenteraadsverkiezing... was ietsje hoger dan de vorige keer. Hè. Dus er zijn uh, wat en meer mensen... En de opkomst bij het referendum, referendum was ook heel hoog. En de opkomst bij het referendum was denk ik... ook door die koppeling uh, hoog. Uh, niet, net iets minder hoog dan, uh, dan voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dus de opkomstdrempel van 30% is daarmee uh, makkelijk gehaald. Uh, dus het was, het was woensdag een mooie dag. En ik denk inderdaad dat in de aanloop... Uh, er is veel debat en discussie geweest over de gemeenteraadsverkiezingen is ook maatschappelijk debat geweest over een, over een wet. En dat is goed. Dat is goed. Dus het argument om het referendum af te schaffen... het brengt ons niet wat we ervan verwacht hadden. Geldt dat nu ook? Nee, maar kijk, het is ook... Uh, om te beginnen, die uitspraak in het regeerakkoord... Uh, die werd gedaan ruim voor uh, we dit raadgevend referendum hebben gehouden. Ik begrijp nu waarom u dit twee steeds zo uit elkaar haalt. Want dit is toch een, opnieuw een voorbeeld van... Een um, instrument waar het kabinet van af wil, ja. dan moet u dat instrument toch beoordelen. Ja, maar dat instrument dat heeft het kabinet al beoordeeld? Want het kabinet heeft al die intrekkingswet ingediend. Maar de Tweede Kamer staat niet stil? Het denk staat niet stil, maar de dus... Tweede Kamer heeft er al over gestemd uh, en het is nu aan de Eerste Kamer om, uh, om, om te behandelen die intrekkingswet. Zegt u dus eigenlijk, hoe dan ook, hoe ons oordeel is, ook over dit referendum van afgelopen woensdag, we komen niet meer terug op onze wens om dat af te schaffen. Ja, kijk, dat, dat, nogmaals, de Tweede Kamer heeft al over gestemd. Heeft er al over geoordeeld. Het kabinet heeft dat ook al gedaan. Hè? Dus dat zou niet voor de hand liggen, inderdaad. Uh, ik denk dat voor het referendum van afgelopen woensdag nu geldt... Hè, dat er is een, als er een voorstem was geweest, dan was de wet gewoon doorgegaan. Bij de tegenstem betekent het dat het kabinet dat moet wegen, die uitslag. Uh, en dat kunnen we gaan doen vanaf volgende week. We moeten eerst nog uh, netjes wachten op dat de kiesraad de uitslag heeft vastgesteld. Dat zal de kiesraad volgende week donderdag doen. En vanaf dat moment kan het kabinet uh, zich gaan beraden... Uh, en de uitkomsten meewegen. Maar... We hebben het over het instrument zelf. U zegt dus eigenlijk... het maakt niet uit wat wij vinden van de manier waarop het woensdag gegaan is. We hebben al eenmaal besloten dat we af willen van het referendum. En dat gaan we gewoon doen. Nou ja, ik vind dat toch lastig om... om u duidt het op een bepaalde manier. Het feit is gewoon dat de Kamer daar al over heeft gestemd. Die intrekkingswet heeft de Kamer al gepasseerd. Maar als u het alsnog een groot succes zou vinden... zou u het ook kunnen terugdraaien natuurlijk. Nee, dat, kijk, de, de afgelopen woensdag uh, waren er verkiezingen. Was er een referendum. Dat heeft de, Het referendum heeft een uitslag gegeven. Dat Zeker. is waar we nu mee aan de slag moeten gaan. Uh, dus eerst de uitslag dan de heroverweging van het kabinet, dan het debat uh, met de Kamer. Maar dat gaat echt over het raadgevend referendum, over de WIF. En dat is iets anders dan de intrekkingswet... die nu in de Eerste Kamer ligt. Het lijkt me ook voor een D66-minister onmogelijk om dit uit te leggen. Nou ja, het is een, een, een voornemen uit het regeerakkoord. Ik voer die uit. Het is, hoort bij de portefeuille van de minister van uh, Binnenlandse Zaken. En daarom wilt u helemaal niet meer nadenken over de vraag... of dat referendum als instrument succesvol was of niet? Nee, maar het oordeel over het instrument hebben we al gegeven... voordat we dit referendum hadden gehouden. en Het heeft echt te maken met het woordje raadgevend. Uh, wat betekent dat in het geval van een tegenstem... dat een advies is van de kiezer aan het kabinet. En waar het kabinet vervolgens mee aan de slag moet. En daarmee is de teleurstelling ingebakken, zegt u eigenlijk. En daarmee hebben we eerder gezegd, uh, zegt ook het regeerakkoord... Uh, kan, kan dat leiden tot uh, teleurstelling? Uh, hoe, leidt dat niet altijd tot uh, het verbeteren van het vertrouwen... van uh, mensen in, uh, in de politiek? Ja, we gaan natuurlijk ons best doen, ik vind dat wel uh, belangrijk. Maar uh, dat is de reden waarom we dat, die wet willen intrekken. Ja. Maar dat was gebaseerd op dat Oekraïne-referendum. Dat ging over een ingewikkelde kwestie. Waar een heleboel buitenlanden bij betrokken waren. Dit is een kwestie waar u als kabinet over gaat, waarvan u ook simpel kunt zeggen: nou de teleurstelling van de kiezer, dat hij niet gehoord wordt... daar gaan wij zelf over als ja. kabinet. Wij kunnen naar de kiezer luisteren... en daarmee die ingebakken teleurstelling voorkomen. Nou, het ging niet alleen maar over het onderwerp. Het ging ook niet alleen over dat ene referendum dat toen uh, was gehouden. Maar het ging erover dat het, de wet uh, op het raadgevend referendum... heeft een aantal uh, proble problemen. Hè, dus uh, de opkomstdrempel uh, bijvoorbeeld. Inderdaad, dat het over internationale verdragen ging. Dat het over complexe wetgeving kan gaan. Maar de kern van de zaak zat hem, zit hem, uh, in het woordje raadgevend, dat is, maakt het heel erg ingewikkeld. Uh, en ik denk dat het toch goed is. Maar goed, de Eerste Kamer is eerst aan zet. Ja, dat hebt u gezegd. Om, om, om niet met dit instrument verder te gaan... maar wel permanent te blijven werken aan verbetering en vernieuwing... van onze democratie. Maar binnen het referendum zit er in deze kabinetsperiode... ook niet aan te komen. En eigenlijk, u kunt politiek natuurlijk ook weinig anders zeggen. Want als u zou zeggen, nou, bij nader inzien dat referendum... vinden we echt best een goed idee... dan hebt u gelijk hommels in de tent... Nou, ik, ik zei juist wat we, wat we gaan doen. Uh, een bindend referendum. Uh, daar is op dit moment geen, geen politieke meerderheid voor. Hè, want er lag een initiatiefwetsvoorstel voor. Maar daar heeft de een na de dat andere partij heeft daar zijn handtekening eigenlijk onderuit uh, gehaald. En u bent ook niet van plan om dat alsnog te gaan invoeren? Nou ja, als je dus ziet dat er in de Tweede Kamer op dit moment geen, uh, geen meerderheid voor is. dan moet je daar natuurlijk niet aan beginnen. Maar wie weet wijzigt dat. Maar dat moet vooral in de Tweede Kamer gebeuren. Okay. Dank u wel voor het gesprek, mevrouw Ollenkren. Heel graag gedaan. NOS met het oog op morgen presenteert... De stemming van Vullings en Van Wezel. De winnaars en verliezers, daar gaan ze allemaal bespreken. De best ingevoerde podcast van het Binnenhof. En dat was zo'n vreemde sfeer. Met Joost Vullings. Als jij dans Max, ziet het er dan ook zo uit. En Max Van Wezel. Ja, ik vond dit een goed ingestudeerde, gladde zin. Maar uh, vooral ook omdat hij hem overal herhaalde. Met de persoon van de week. Echt luisteren, ook buiten tijd. Dat is uh, heel erg belangrijk. En het laatste woord. Hij is wel de Amsterdamse grachtengordel. Je kunt daar alles verwachten. Iedere vrijdag een nieuwe aflevering. Mist hem niet. Ja, opnieuw een dag vol emoties en verrassingen in het proces tegen Willem Holleder. De verdediging hoorde zijn zus Astrid. Beslaggever Matthijs van der Wiel, jij was er de hele dag bij. Het ging er bij Tijd en Weile pittig aan gaan toe. Beide schoten echt uit een slof, zowel de advocaat als Astrid Holleder. Ja, en het knetterde helemaal toen toch Willem Holleder het niet kon laten om iets te zeggen. Dat is toch het moment waar veel mensen op gewacht hebben. De rechtstreekse confrontatie tussen broer en zus, die kwam er steeds maar niet van. Het was duidelijk, het was afgesproken, Willem Holleder stelt geen vragen, hij houdt zich koest... Laat het over aan zijn advocaat, maar vandaag deed hij het dan toch. Ging hij zich mee bemoeien, riep wat, ze liegt. En daarna gingen ze tegen elkaar lopen schreeuwen, allebei, broer en zus. Gingen heftig aan toe. En ook weer, inderdaad, confrontaties tussen de advocaat en Willem Holleder. Ook zij gingen weer door elkaar heen praten dat de rechter moest ingrijpen. Ja, de advocaat van Willem Holleder wilde onder andere weten... of het waar is dat Astrid een relatie heeft gehad... met drugsbaron Johan V. alias de Hakkelaar. Die zou ook betrokken zijn geweest... bij de afhandeling van de criminele erfenis van Cor van Hout. Wat zei Astrid daarop? Een precair onderwerp, hè? zei de advocaat. Hij durfde het amper aan te snijden. Hij begon er als laatste over. Het was zijn laatste onderwerp op het lijstje. Ja, Astrid Holleden die was opvallend openhartig daarover. Ze zei wel meteen... Nee, we hebben helemaal geen relatie. Want Wat bedoelt u nou? Bedoelt u mijn seksleven? Ik bepaal zelf wel met wie ik seks heb. En zo gingen ze maar door. De advocaat die wees naar observaties van Astrid Holleder en Johan V. Waaruit bleek de tijdstippen dat hij bij haar kwam en weer wegging. Nou, hij huurde bij haar ook een appartement. Maar ze gingen ook samen naar de camping. En toen riep Astrid, wat wilt u nou? Heeft, hebben ze dan gezien dat we lagen te neuken? Vroeg ze rechtstreeks in de, zo op die manier in, in de rechtszaal. Nou, toen zei de advocaat, dat, uh, dat staat er niet. Maar ik wil het wel graag weten. Nee, uh, zegt Astrid, uh, wij waren vrienden. Misschien val ik wel veel meer op vrouwen trouwens. Wat wij deden samen was, nou, naar de camping gaan... hij heeft mij bijgebracht de liefde voor de natuur... de schoonheid van de natuur, liet hij me zien. En we maakten muziek. Wat dan? Nou ja, uh, ik kan best aardig zingen... en hij kan mooi gitaar spelen. Althans, dat vinden we zelf. Werd daar, hoe werd daarop gereageerd in de rechtszaal? Dat is toch een opmerkelijk feitje? Een zingende Astrid Holleder? En een gitaarspelende ja. Johan V. Ja, en zeker de manier waarop ze daarvoor ook over haar seksleven praatte... en dat ze helemaal niet aantrekkelijk was voor dat soort mannen... maar dat ze dat wel graag zou willen zijn, maar dat niet is. Nou ja, dat zorgde natuurlijk voor veel hilariteit op de publieke tribune. Voor al die dagjes mensen die soms urenlang... hele technische, financiële dingen moeten aanhoren. En als het er dan opeens zo aan toe gaat, dan, uh, ja, dan wordt er heel hard gelachen. En het was voor veel volgers die wel veel van het dossier weten... ook een complete verrassing... Yeah te bedenken, die twee, de, de drugsbaron, of misschien voormalig drugsbaron... en als dit Holleder, die samen leuk muziek aan het maken zijn... en naar de camping gaan om van de natuur te genieten. Toch heel iets anders dan wat je voorstelt. voorstelt. Ja, we waren even nieuwsgierig naar die muzikale drugsbaron... en daarom zijn we op zoek gegaan. En we kwamen uit bij collega Ronald Vonk van Radio Rijnmond. Die had een heel bijzonder plaatje in zijn collectie. En dankzij hem kunnen we nu laten horen of Johan V... inderdaad zo'n goede muzikant was. Wat denk jij, Matthijs? Laat me horen. Nou, laten we luisteren. De single Alles in het Leven. Die nam hij op met Ans, de toiletjuffrouw van een café aan het Rembrandtplein. Dankjewel, Matthijs van der Wiel. Alles in het leven, je maar even. Alles in het leven, maar voorbij. Mooie dingen weer in mijn als een schuitje vliegende sneeuw voorbij. Toch komt de tijd dat wij zullen vergeten, dat het zo niet verder meer kan gaan. Arbeid lang of zwart, waarom toch zo apart? We zullen alles in het leven, in voorbij. Voor voor die nooit het leven, het leven, alles alles in het leven, alles in het leven, leven. alles in het leven, alles voorbij. De mooie dingen die ja, alles in het leven duurt maar even. Ook dit nummer, een lied van Ans en Johan V., alias De Hakkelaar. Johan is natuurlijk tegenwoordig beter bekend onder dat alias De Hakkelaar. Een berucht drugscrimineel. Voor het Internationaal Gerechtshof in Den Haag... dient een interessante zaak over een grensconflict in Zuid-Amerika. Bolivia verloor 120 jaar geleden een oorlog van buurland Chili en ze verloren daarbij ook een belangrijk deel van hun grondgebied aan de kust. Bolivia heeft sindsdien geen toegang meer tot de zee... en dat zit het land heel hoog. In de studio historicus Michiel Bout, hoogleraar Latijns-Amerika-studies... aan de Universiteit van Amsterdam. Welkom. Ja, terwijl die zaak dient in Den Haag... is het vandaag ook in Bolivia Dia del Mar, Dag van de Zee. Wat gebeurt er vandaag in Bolivia? Nou, een heleboel nationalisme, veel optochten, veel retoriek. Er is een, een plein, Abaroa, en dat is een plein wat genoemd is naar de eerste Chileen... die gestorven is in die oorlog in 1879 en die een nationale held is. Dus er is een, het is het moment om elk jaar weer deze, dit probleem aan de orde te stellen. Want het is echt een trauma voor het land, hè? dat verlies van het grondgebied tijdens die oorlog. Ja, het is een trauma, maar ook een trauma wat natuurlijk politiek eh, gebruikt is. Eh, wat elke keer weer op wordt gerakeld als daar behoefte aan is. Eh, maar het is ook wel in die jaren ook iets, iets nationaals geworden. Eh, en, eh, en de meeste Bolivianen voelen echt wel dat gemis als een, als een groot probleem. Want waar ging die oorlog in de tijd om? Kunt u dat kort uitleggen? Ja, het, hij, het wordt in het Nederlands de Salpeteroorlog genoemd. En het ging eigenlijk om de, het feit dat de Bolivianen eh, 10% belasting wilden heffen de Salpeter die in Chili werd geproduceerd. Chili was op dat moment een veel rijker en machtiger land. En dat stukje land waar Bolivia nu aanspraak op doet, daar woonden eigenlijk helemaal geen Bolivianen. Dus het was een, eigenlijk een, een eis die de Bolivia nauwelijks kon, uh, kon waarmaken. En de Chilenen hebben dat aangegrepen om een oorlog uh, te beginnen. En, en je zei net van het is bolivia uh, Chili, maar de, Peru was ook een onderdeel daarvan. Bolivia en Peru waren de zwakkere van uh, zwakkere partij. En, en de Chileense legers hebben eigenlijk zonder zonder probleem: Peru binnen zijn Peru binnengevallen, hebben dat stukje aan de zee uh, in, in beslag genomen en uh, Bolivia heeft ook uh, zich toen moeten daarbij moeten neerleggen. Ja, sindsdien zitten ze dus zonder toegang tot de zee, maar nog wel met een marine. Ja, maar dat is natuurlijk heel belangrijk als je, als je zegt dat je eh, eigenlijk een, een zeevarende eh, natie bent. En gelukkig hebben ze een heel groot meer in de hooglanden, eh, Titicaca-meer, waar ze dus wel oefeningen kunnen doen. Eh, maar het is vooral een, een symbolisch iets van de, de Boliviaanse marine zal de komende tijd niet worden afgeschaft... Want dat is een onderdeel van de, van de strijd die nu wordt gevoerd. Dat is nog echt een houvast, die marine, ja, in de ja. hoop dat het nog goed ja. komt. Ja, het ligt nu dus voor bij het Internationaal Gerechtshof. Wat wil Bolivia bereiken? Wat is echt de inzet van de zaak daar? Ja, de inzet is de salida almar, mar, de, de uitgang naar de zee... dat is altijd het grote punt geweest. En wat zij eigenlijk willen betogen... is dat zij in die oorlog is geweest van 1879 tot, 1984, tot, tot, sorry, tot, 1879 tot 1884. En in 1904 is er een vredesverdrag gesloten. En in dat vredesverdrag heeft Bolivia gezegd... oké, okay, we geven dat stuk land op. En nu zeggen ze, dat is onder grote druk. Vlak na die oorlog is dat gebeurd. En dat heeft geen rechtschap... En daarvan zal de rechter zeggen: ja, u bent geen, uh, geen jurist, natuurlijk, maar maken ze kans? Ik ben geen jurist, dat is heel, heel juist. <laughs> ja. En het is een, uh, ze hebben vier jaar erover gedaan om alle papieren bij het Hof in te leveren. Um, dus dat is een hele ingewikkelde zaak. Ik persoonlijk denk dat ze uh, dat argument uh, niet kunnen, kunnen uh, winnen. Omdat, uh, juist omdat er zo'n tijd tussen heeft gezeten. De oorlog was afgelo afgelopen in 1884. In 1904 is dat uh, verdrag gesloten. Dus dat is uh, moeilijk te, te zeggen dat dat onder grote druk van Chili is gebeurd. En hoe groot zijn eigenlijk de economische belangen? Want daar gaat het natuurlijk ook om. Ja, nou in dat verdrag heeft Chili, die heeft gezegd het land is van ons... maar wij zullen tot in de eeuwigheid Bolivia jullie het uh, toegang tot de, tot de zee geven. Jullie, ze hebben zelfs een, een spoorweg aangelegd, ze hebben eigen douanes. Het is eigenlijk economisch vandaag de dag wordt er ook al helemaal niet meer zoveel over zee vervoer. Dus economisch is het belang niet zo heel groot. Het is vooral symboliek, het is vooral het idee van Bolivia... en de Boliviaanse natie die recht gedaan moet worden. Want ik zag dat eerder deze maand ook gedemonstreerd is in heel Bolivia... met een grote vlag die door het land ja, is gelegd. Ja, ja, ja vijf, 50 of 500 kilometer, hele lange vlag. Nou ja, goed, dat is deze regering. Daarom de, deze, dit conflict heeft natuurlijk verschillende kanten. We hadden het net over een trauma in een interland tussen Chili en, en Bolivia... En op een gingen de uh, Chilenen heel hard zingen: Bamos à la playa. We gaan naar, en dat was natuurlijk oh, echt bedoeld om. te jaar, ja. ja hè, dus op allerlei niveaus vindt dit plaats. De hele 20e eeuw is het op en neer gegaan. Hè, maar het is vooral denk ik een, een politiek iets... waar deze regering op dit moment probeert... Uh, weer een, een, ook, ook een zekere populariteit mee te krijgen. Maar ook nou ja, misschien uh, de kans te krijgen om dit uh, conflict te winnen. En hoe leeft deze zaak eigenlijk in, in Bolivia? Wordt het op de voet gevolgd wat er hier in Den Haag gebeurt? Uh, nou, wat, wat er in Den Haag, de, de zaak is wel echt nieuws. Hè? De, het, die zaak is al in 2014 begonnen. Dus dat is, dat, dat is te lang om voortdurend in het nieuws te blijven. Maar alles wat hierover gezegd wordt... is in Bolivia op de televisie wordt geanalyseerd, uh, wordt bekeken, uh, politici zeggen er iets over. Dus het is wel echt een, echt een ding. En hoe bijzonder is het nou eigenlijk... dat zo'n Zuid-Amerikaans grensconflict... Ja, hier in het Internationaal Gerechtshof wordt besproken? Ja, ik, misschien is dat wel voor ons wel het interessantste. Hè? Dat het dat, dat strafhof, wat in Nederland vaak nou ja, bij heel veel mensen niet zo leeft... dat dat in Latijns-Amerika een heel belangrijke rol is gaan spelen. En dat heeft te maken dat in 1948 eh, de Latijns-Amerikaanse landen hebben afgesproken... dat ze hun conflicten vreedzaam zullen oplossen. En, en het strafhof is daar één onderdeel van geworden. Dus alleen al deze eeuw, hè, dus de 21e eeuw... zijn er vijf of zes zaken geweest voor het strafhof. En, en ik ben vaak ook in Latijns-Amerika daar wel op aangesproken op Den Haag, van god, dat gebeurt daar veel. He, en en je hebt dus, het bestaat in Latijns-Amerika... Als, als mechanisme heel duidelijk. Daarbij moet ik wel zeggen... dat ook eh, Colombia heeft een, heeft een zaak verloren... tegen Nicaragua in, twee jaar geleden. En toen hebben ze, waren ze daar zo verontwaardigd over... dat ze eh, hebben besloten om eh, uit dat... Pact van Bogota in 1948. Uit dat pact waar ze vreedzame uh, uh, oplossingen zouden uh, uh, zoeken. En ze hebben dus gezegd: van dat gaan we niet meer doen, want dat de Haagse uh, strafhof dat uh, beslist geen goede dingen. Enig idee wanneer de rechter uitspraak doet? Ik denk dat het uh, nog wel een jaar of twee gaat duren. Oh, dus er komen nog heel veel Dia Del Mars daartussen. Ja, ja, absoluut. Dank u wel, Michiel Bout. Gaan we naar. Uh... Duitsland, want er is ophef rond de Duitse Schlagerzanger Heino. Deze week gaf hier de nieuwe minister van Heimaat... een album van eigen maken cadeau, Maar uiteindelijk werd dat niet gewaardeerd. Hier in de studio Gerard Groeneveld. U schreef eerder het boek Zo zong de NSB. Goedenavond, welkom in de studio. Ik ben heel erg blij dat ik Duits niet heb laten vallen... op de Middelbare School, want dat album van Heino heeft als titel... Die schönsten deutschen Heimat- und Vaterlandlieden. Uh, wat is dat voor plaat? Uh, nou, precies zoals de titel uh, zegt. Alleen ja. Uh, ja, of je ze schön vindt, dat, dat, dat uh, valt natuurlijk te betwijfelen. Uh, het gaat erom dat uh, Heinauer Schlager-zanger... Uh, ook heel veel nationalistische uh, liederen op zijn repertoire heeft gezet. En juist op deze plaat 25 liederen bij elkaar heeft uh, gebracht waaronder uh, zes liederen die ook uh, te vinden zijn in een SS-liederenbundel. En enig idee waarom hij nou juist dit cadeau... aan die minister van Heimat uh, wilde geven? Nou, uh, Heino was, voor zover ik dat uh, goed begrepen heb... ook, uh, zeg maar, ambassadeur heimatambassadeur uh, gemaakt... Uh, en uh, probeert dus uh, het, het, het oude Duitse liederen goed weer voor het voetlicht te krijgen. Dus ik, ik, ik snap wel dat hij dat doet. Want hij, hij zingt dit soort liederen al jaren. En nu krijgt hij de gelegenheid om, uh, om, om deze voor het voetlicht te brengen. Nou, Laten we even luisteren naar fragmenten van twee nummers op dat uh, Heino-album. Wat gaan we horen? Kunt u dat uh, vooraf even vertellen? Ja, dat is uh, Ben alle untreu werden, dat is het, uh, het, zeg maar, het lijflied van de, van de SS geweest. Um, en uh, Merkische Heide en dat is een marslied. Steige hoch du roter Adler, au über das und samt hoch über dortleck die Fanfeln, all die in allen Borgerland, wir Ja, een Wilhelmus-melodie eindigend met Ein Deutschen Reich. Dat is dus niet de versie die wij hier zingen? Nee, dat is zeker niet onze Wilhelmus-versie. Overigens is dit wel de, de, de, de slagertoon die Heino ervan heeft gemaakt. Want in de oorlog was de melodie wel iets anders. Maar goed, het gaat om hetzelfde lied. Ja, en dat andere nummer, Wen Alle ontrouw werden, dat is dus het lijflied van de SS, zou je net. Ja, dat is dat, dat, dat eerste lied. Hè? Ja. Dat dat, uh, ja, dat is dat lijflied van de SS. Het is een oud lied eigenlijk al. Uh, dat gaat terug tot de uh, vrijheidsstrijd die in Duitsland tegen Napoleon uh, werd gevoerd. Een tekst van uh, Max von Schenkendorf, die het ook weer gebaseerd heeft op een, uh, op een wat uh, christelijk georiënteerd lied. En, uh, dat, en waar gaat dat lied over? Uh, dat lied gaat over uh, een heel algemeen begrip, zoals trouw. En het uh, de lijfdevies van de SS was... Uh, mijn ere heist troeien. En uh, zodoende paste dat lied heel goed op, uh, op het devies. En dat is ook omdat de SS is ontstaan... eigenlijk als een, als een soort lijfwacht van, van, van Hitler en, en uh, trouw. Uh, tot in de dood, daarom droegen ze ook die, die, die doodskoppen op hun bed... Uh, was een, uh, een belangrijk onderdeel daarvan. Ja, Heino zegt nu eigenlijk ter verdediging... dat het lied al bestond lang voor de SS het als lijflied uh, gebruikte. Heeft hij daar een punt? Daar heeft hij zeker een punt. Het lied bestond inderdaad al, uh, al anders. Alleen is de tekst wel uh, aangepast. Uh, het perspectief uh, verschoof van ik. Hè, het individuele uh, beleving naar het wij. Want uh, nationaal socialisme was een volksgemeenschap. Uh, dus het, het werd een lied van, van ons, zeg maar, hè, in, uh, en Heino neemt dat ons ook over. En Heino neemt dat ons ook over. En Heino moet natuurlijk geweten hebben... Wat, uh, wat de oorsprong en het gebruik van het lied is. Want hij presenteert zich ook natuurlijk... als cultuurdrager van het Duitse lied. Ja, het blad Beeld schrijft er vandaag over... opnieuw boosheid over Heino. Er zijn dus wel eerder associaties geweest... Hè, tussen Heino en Nazi Duitsland. Ja... En uh, ik denk dat hij uh, daar zelf ook uh, de hand in heeft... omdat hij telkens al, al jaren, decennia lang eigenlijk al... Uh, die liederen blijft zingen. En op plaats zet en dus ook zorgt voor de verspreiding daarvan. En wat zegt dat ook over zijn aanhang? Zitten daar ook mensen met, mensen met nazi-sympathieën tussen? Ja, ongetwijfeld, dat weet ik niet. Ik bedoel, dat, dat, maar daar kun je wel van, van uitgaan, eigenlijk. Uh, maar er zitten natuurlijk ook mensen bij... die, die, uh, die uh, wat hebben met dat nationalistisch liederenrepertoire, zeg maar. Ja, en hoe wordt er naar gekeken? Want het, het album is 40 jaar oud. Werd er in de tijd ook kritisch op gereageerd, zoals nu? Uh, dat denk ik niet, want anders was die ophefter wel uh, gekomen. Kijk, je, je moet natuurlijk wel iets weten van de context van de geschiedenis... om te begrijpen dat, wen alle ontrooi werden... dat dat een lijflied van de SS is. Want vragen een willekeurige Duitse in Duitsland... wat is nou het lijflied van de SS? En iedereen de meest... kent het. <laughs> ja, ja. Nou, iedereen uh, zal, zal zeggen van ja, hoe, hoe zit dat? En uh, dus uh, wat dat betreft uh, uh, is het op, op, uh, heeft het destijds... Uh, niet zoveel opschudding uh, veroorzaakt en nu wel omdat hij het natuurlijk nu pontificaal aanbiedt aan een minister, ja, ja. een heimatministerin. En hoe heeft die heimaatministerin gereageerd? Die, die schrok of wat Ja, uh, achteraf is ze zeker ja. geschrokken. Ik denk dat ze overrompeld is geweest en uh, dat er niet gecheckt is wat voor cadeau haar zou worden aangeboden en uh, of dat uh, wel politiek in, uh, in het juiste kader was en, enzovoorts. En dat zij daar uh, door overrompeld is geweest. Ja, en die nummers passen dus echt bij de nummers die Heino verder ook zingt. Hè? Zijn dit nou echt typische Heino liedjes? Ja, dat zijn typische Heino-liedjes, dus, uh, uh, waarin Duitsland als, als, als, als het, het vaderland wordt uh, bezongen. En uh, de grootsheid van Duitsland en de pracht en de schoonheid uh, van alles. En hoe populair is Heino nog in Duitsland? Geen idee, dat zou ik niet weten. Maar iedereen kent hem, dus uh, ik denk dat hij nog steeds wel een, uh, kan rekenen op een behoorlijke achterban. Goed, dank u wel. Gerard Groeneveld en uw boek Zo zong de NSB is uitgekomen bij uitge Uitgeverij van Tilt. The side of lipstick on the cigarettes there in the ashtray Lying cold the way you left them But at least your lips caressed them while you packed Or oh, the lip print on a half-filled cup of coffee That you poured and didn't drink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 Love and you floss it. The only thing I have to say It's when I'll give you the roses. After three, four years of marriage. The first time that you haven't made the bed I guess the reason we're not talking There's so little left to say You haven't said While a million thoughts go racing Through my mind I find I haven't said a word From the bedroom the familiar sound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 A good year for the Roses, Elvis Costello. Wie maakt het snelst een puzzel van duizend stukjes en wordt daarmee Nederlands kampioen Legpuzzelen 2018? Morgen gaan 28 teams voor de vierde keer de strijd aan. Maar wist u dat er al sinds de verlichting wordt gepuzzeld? De legpuzzel heeft een lange geschiedenis. En die ga ik bespreken met Legpuzzelhistoricus Mooi Woord. Geert Beckering, Goedenavond. Goedenavond. Ja, Tijdens de verlichting dus, dan hebben we het over de 18e eeuw. Toen werd er al gepuzzeld. Ja. Door wie eigenlijk? Eh, door de zoontjes. Het is altijd heel discriminerend. Maar die moesten de aardrijkskunde leren. Want er werd om de haverklap door ontdekkingsreizigers... een nieuw stukje op de wereldkaart toegevoegd. En in de hogere kringen moest je daarover mee kunnen praten. Dus wat ze deden was de nieuwstuk... Kaart van de wereld, of van Europa, of wat dan ook, op hout plakken... precies langs de landsgrenzen of provinciegrenzen uit elkaar zagen. En dan kon de huisonderwijzer, de gouverneur, met uh, zo'n uh, jongetje... Uh, aan de slag van, uh, kijk eens even, welk stukje is dit? Nou, uh, meneer, dit is Nederland. Uh, hoe zie je dat dan? Ja, nou, aan de westkant ligt de zee, hè? Oh, heel goed. En wat ligt er dan aan de andere kant? Nou ja, op die manier werd de aardrijkskunde geleerd. En dat was stukkelijk dan die dingen gewoon uit je kop leren. Dus dat is dat een zeer dus... educatief karakter al heel vroeg, dat puzzelen. Absoluut. Ja, hoor. Daar is het mee begonnen. En dat is kenmerk van de verlichting, dat het leren veel leuker werd. En van welk materiaal werden die puzzels gemaakt? Van hout, als ik het goed begrijp? Ja. Op dat moment waren het dunne plankjes hout uh, in Europa. Uh, dat wil zeggen het vasteland, uh, vaak eiken of, of zelfs wijbomen Maar als je naar Engelse puzzels kijkt, uh, poeh, ja, dat moest wel mahoniehout zijn. Een goede kwaliteit, dik. Ja. En dat was eigenlijk de elite uh, die aan het puzzelen was in de tijd. Ja. Zeker de elite. En dat heeft nog tot halverwege de 19e eeuw geduurd... dat langzamerhand een beetje de bourgeoisie begon te puzzelen. Uh, dat waren die, uh, uh, ja, die jonge meisjes die nog niet getrouwd waren... En wel hadden geleerd hoe ze een huishouden moesten bestieren... maar die verder weinig meer mochten doen dan uh, boeken lezen... muziek maken, een handwerkje doen. En, maar ja, die kenden de puzzels uit hun jeugd... want toen mochten meisjes ook leren met puzzels. <tus> en toen werd het onder jongelui uh, leuk om een avondje te vullen met puzzelen. En dan praat je zo rond 1850, 1880. Ja, maar dat was nog steeds... Vrij duur hoor. Het, uh, het puzzelen werd pas echt goedkoop... toen zo'n beetje rond 1910 triplex in de handel kwam. Mm -hmm. ja. En toen gingen ook meer mensen uh, die puzzels op tafel leggen... en daar de hele avond mee aan de slag. Oh ja, zeker. Uh, toen uh, brak eerst in Amerika de eerste puzzelrage uit. Mm -hmm. En dat betekent dat ja, nog steeds wel de wat rijkere mensen... Uh, een weekendpuzzel kochten. Die namen ze dan mee naar hun weekendhuisje op Long Island. En met hun vrienden werd er dan gepuzzeld. En in die tijd begonnen er al snel puzzelwedstrijden te komen. Oh, net als het NK-morgen. Net als het NK, maar toch wel een beetje anders. Yes. Eh, dan was er bijvoorbeeld een mevrouw die met haar vriendinnen... een tea party hield. En een, een stuk of zes vriendinnen. Nou, dan nam je zes ongeveer gelijkwaardige puzzeltjes. En, dat waren niet zo'n hele grote puzzeltjes. Je probeerde dat zo snel mogelijk te leggen. Je schreef je eigen tijd op. Nou, en na het volgende kopje thee werden die puzzels doorgeschoven. En het eind van de middag had je dus zes puzzeltjes gemaakt. Tijden bij elkaar optellen en kijken. Wie de beste puzzelaarster was. Aha. Nou, ik heb familieleden ja? die puzzelen, uh, oh, die ook puzzelen. En ik kijk toch altijd met een zekere verbazing naar hun toewijding. Waar komt uw eigen passie ja. met de uh, puzzelhobby uh, <laughs> puzzel ja. vandaan? Nou, dat is een beetje flauw om te zeggen dat ik als kind al puzzelde, want dat doen de meesten wel. Hè? Yes. Ja, nee. Uh, in de familie van mijn vrouw, dus toen ik daar uh, langzamerhand wat meer uh, Kende, daar waren puzzels uit die ragetijd van 1910... En, ja, die waren veel leuker, vond ik, dan de kartonnen gestanste puzzels. Uh, daar, daar waren puzzels bij die ze een beetje gemeen gezaagd hadden. Uh, je hoefde geen randstukjes bij elkaar te zoeken... want uh, een rechte buitenkant was het omweg niet. Uh, de, de, de heel onregelmatige buitenkant. En, uh, of ze hadden met opzet ergens midden in de puzzel... een paar stukjes gezaagd met een rechte buitenkant. Ja, niet dus, dat dus zat midden in de puzzel. Ja, nou, de, ja dat, dat vonden wij leuke puzzels. En daar kon u van genieten? Jazeker. Ja, ja. Uh, sterker nog, uh, mijn schoonvader die was bijzonder goed in een silhouetpuzzel. Die, die was dus helemaal zwart. Voorkant, achterkant van houten stukjes, alles zwart. En het was een jongetje met een ezel aan de hand. Maar die was dus echt als silhouet rondom dat jongetje. En die ezel en een boom stond erbij uitgezaagd. Mm -hmm. uh, nou, die kon hij vlot in elkaar leggen. En uh, ja, hij heeft het niet met zoveel woorden. Gezegd, maar het kwam erop neer, als jij dat ook kan, nou, dan mag je mijn dochter wel hebben. Oh, echt waar. Nou, laten we even naar morgen gaan, ja. naar dat uh, NK Legpuzzelen 2018. Um, ja, er wordt dus uh, gepuzzeld met een afbeelding van striptekenaar Jan van Haasteren. Daar staan meestal heel veel ja. figuurtjes, mannetjes op. Uh, zijn die puzzels moeilijk? Wordt het een ja, opgave absoluut. morgen? Ja, je kunt bij puzzelen letten op de vorm van de stukjes. Of, of zo'n uitsteekseltje net wat groter is, of ovaler of kleiner. Of, maar ja, dat, eh, daar kun je wel op letten. Maar dat, die verschilletjes zijn niet heel groot. En je kunt ook op kleur letten. Maar ja, er zijn in zo'n puzzel zoveel mensen met een, een rood jasje of een rood broekje. Dat, ja. euh, dat heeft ook weinig zin om dat bij elkaar te halen. Dus ja, dit, dat zijn lastige puzzels. Daar ben je best een tijd mee bezig. Want wat is het record? Leg een legpuzzel van duizend stukjes leggen? Uh, dat moet in goed een half uur kunnen. Maar dan zo snel? Ik, nee, dat, ja, dat redden ze niet in Nederland. Nee. Oh, in Nederland? Want in Nederlanders in... zijn niet zo snel. Of, waar ligt dat aan? Uh, nou, er zijn in Amerika in de 70e jaren... ook legpuzzelwedstrijden geweest. Uh, ja, dat... dat in een sporthal. En de mensen staan daar echt op sportschoentjes... in eh, starthouding en op fluitsignaal beginnen ze te werken. En je gaat niet zitten, je blijft staan, dan heb je beter overzicht. En ze hebben hele erg grote afspraken binnen het team. Dat is in Nederland natuurlijk ook wie met, met welk soort stukjes aan de gang gaat. En ja, daar zijn inderdaad teams die dat in een half uur kunnen. Hoe snel maar kunt ik, u het? Ik ben niet zo snel... Oh. Nee. nee, ik hou van die gemeengezaagde puzzels. Er zijn nu nog firma's die dat doen. In Amerika heb je... Steve, Steve Richardson. En die bedenkt allerlei gemene trucjes... in die houten handgezaagde puzzels. Uh, we hebben een puzzel van hem. En dat is een vissenkom... met twee uh, katten. Uh, die, die eraan hangen. En die proberen dus een visje uit de kom te halen. Mm -hmm. Maar ja... Als je die puzzel voor het eerst in elkaar eh, legt, dan, dan zitten de, de katten binnenin. en dan kunnen de vissen nergens in. En dat is. Nou ja, je moet een hele hoop stukjes op een gekke andere manier leggen. en dan ja. krijg je inderdaad een zaak voor elkaar. D dat vind ik leuk. Ik denk dat je mag zeggen dat Steve Richardson een sadist is. en dat ik een beetje masochistisch ben. Ja, dat moet je toch wel zijn, hè? Om urenlang met die stukjes in de weer te gaan. Ja, nou, ik. Ik heb mensen gesproken die ooit uh, levensmoe waren... en die met een dergelijke puzzel begonnen... waarvan ze helemaal niet wisten wat eruit kwam... want er was geen voorbeeld bij en er stond alleen maar een titel op de doos. Ja. En, ja, en daarna de volgende en de volgende. En, en na een maandje zei uh, ze niet meer dat ze eigenlijk wel uh, dood wilden zijn. Oh, dus het is ook heel therapeutisch. Nou, dank u wel, Gert Beckering. Absoluut. En heel veel plezier morgen bij dat NK-legpuzzelen. Ja, daarmee ligt ja. het laatste puzzelstukje van dit ogen op zijn plek. Hierna het hoorspel half uur, gevolgd door Nooit meer slapen. Morgen zit op deze plek Max van Wezel. Hele goede nacht. Gute nacht, Is Es wird Zeit für mich zu gehen.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 Ruim op voor Kika. Verkoop spullen die je niet meer nodig hebt. Of koop iets moois op marktplaatsnl slash Kika. En geef zo kinderen met kanker een toekomst. Het zijn de Stella e-bike overstapdagen. Alles wat rolt of rijdt, ruilen we in. Ontvang tot 1050 euro inruilkorting op een Stella e-bike. Bezoek een van onze 35 e-bike testcenters of kijk op stellafietsen.nl.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 Haal meer uit je carrière bij Rotterdam School of Management, Erasmus University. Verreweg de beste business school van Nederland. Ga naar rsm.nl slash radio 1. Naast voordelige vluchten boekt u ook uw stedentrip op vliegwinkel.nl Haal meer uit je carrière. Ga naar rsm.nl slash radio 1. De Renault Talisman.